Het treinverkeer in het noorden verloopt niet overal even gladjes door wisselstoringen. Daardoor rijden er onder meer tussen Groningen en Leeuwarden veel minder treinen. Verwacht wordt dat dat tot in de middag duurt. ProRail is hard aan de slag met het sneeuwvrijmaken van de wissels... en adviseert de reizigers de actuele info goed in de gaten te houden. Anders dan de afgelopen dagen hebben er vannacht... nog nauwelijks mensen op Schiphol moeten overnachten. Afgelopen week was dat nog anders. Toen sliepen honderden mensen op de terminals. Kwam doordat 70 van de vlucht geannuleerd werd. Dertigduizenden reizigers moesten worden omgeboekt. En KLM gaf gisteren toe dat er beter gecommuniceerd had moeten worden... en gaat de aanpak evalueren. Er zijn vervalste tickets voor het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk ontdekt. De organisatie waarschuwt dat je alleen kaarten kunt kopen... als u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 En het wint weer of niet in voetbalclub Heerenveen. Wil in Heerenveen zondag kosten wat het kost weer voetballen. En bij de hervatting van de Eredivisie staat de wedstrijd tegen Feyenoord gepland. Onder supporters is de oproep gedaan om vanmiddag te gaan sneeuwruimen. Eerst moet weer te laag van het trainingsveld en daarna in het stadion. De grasmeester van Heerenveen heeft het bericht gedeeld en hoopt op veel hulp. En dan nog het weer. Ja, vooral in het noorden, dus veel sneeuw met veel wind. En dan kun je de dus sneeuwjacht krijgen. In het midden en zuiden valt de regen bij 1 tot 5 graden. Maar later vanmiddag en vannacht kan er dus ook sneeuw op, uh, heel, in heel Nederland vallen. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, S, dankjewel. Dan de situatie op de wegen A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. 12 minuten. A58 Tilburg-Breda, Tilburg-Reeshof. Ben je 16 minuten langer onderweg. En A59 Os-Zonzeil, Raamsdonksveer daar 11 minuten. Snelheidscontrole aan. A1 EmS Amersfoort bij Hoogland 377. A1 Eemnes Amersfoort Amersfoort 391. En op de A13 Rijswijk Rotterdam, delft 11.7 En nog een flitser op A 15 Maasvlakte Rotterdam bij Rotterdam 45.2.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 Iemand die echt luistert en de tijd neemt. Pak zelf de regie. Medical Direct zeker van uw zorg. Social Deal, hoteldeals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Uh, Oké. Okay. Social Deal. Deals die je niet mag missen. Uh.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 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Dennis Rijer. Ja, lekker richting een splinternieuw weekend... met je vrienden van 538 en de 538-werkdag. En september is hier. Radio 538. En de gluweingel. Oh, lekker.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 If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight And it won't be the worst thing If this is all it is, and in the middle of a kiss She said, you don't want this heart, boy, Sorry already broke Told me everything she touched just goes up in smoke Only stay a couple nights, then she don't Is is snel garantie. Het is Ruijer hier met Morgan Wallen en Tate McRae. That's what I want. Oh, weet je wat ik wil? Die prachtige sneeuwpoppen die hebben gewonnen met het NK Sneeuwpoppenbouwen van de 58 Ochtendshow. Uh, vanmorgen met Timmerik Nieuws om 10 natuurlijk. Floris die ging erop uit, uh, onze collega DJ, om uh, ja, die prijs uit te reiken. Fantastische sneeuwpop. Uh, check 58.nl voor alle specs daarover. Er zijn van die dingen in het leven waar niemand omheen kan, hè? En één daarvan is... De Grote Boodschap. Van drie keer per dag tot drie keer per week... het verschilt per persoon een beetje hoe vaak we plaatsnemen... op onze vertrouwde porseleinen-troon. Maar in je hele leven bij elkaar kun je tot wel 11.000 keer... die porseleinen-troon voor de grote boodschap bezoeken... om de bolens te bakken, zeg maar. Ja, waarom gaat het erover, hoor ik je denken, Ruijer? Ja, omdat het de inspiratie was voor een iconische wereldhit. Want volgens Queen zat er wel een luchtje aan al die radiozenders. Daarom schreven ze de kritische noot: Radio Kaka... Maar ja, wie draait dat nou? Hè? Dus werd het Radio Kaka. een verbastering toch van een van de belangrijkste dingen in het leven. Party? Het moment voor ontspanning van havenmedewerker tot koning. Iedereen doet de Radio Kaka. En Queen hoor je natuurlijk hier op 58. Eet smakelijk trouwens. I forget you, de 538 werkdag. Het is Dennis hier, de light up Nate Smith. After midnight hoor je zo meteen we spelen de 538 beroepenjacht. Vanaf middag, dan wordt het misschien wel weer een code opgeschaald. Code IJssel bijvoorbeeld. Maar Akda en de Merck zijn altijd positief. hè. Staan positief in het leven. Getuigen dit wapenfeit een van hun grootste hits. Het regenzolle stralen nu op 5-4-8. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon Zit een man die er tot gisteren nooit won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 Zijn er in de krant. Oh, oh, oh rustig ademhalen. Oh, oh, oh het lijkt op een regen als altijd. Maar het regent en het regensonne stralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en soms zeer lang. Hij was een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 En after midnight. Het spookuur. Het is 11 uur 24. Goedemorgen. Zometeen spelen we een nieuwe ronde beroepenjacht. En daar is geld mee te verdienen met die 538 beroepenjacht. Want we zijn gisteren begonnen met een nieuwe ronde: 150 euro in kas. Dus wil je 150 euro extra mee pakken? Eh, dan nu even je naam met de 538 app. Zet erbij beroepenjacht en wie weet, speel je zometeen mee. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als er een heftruk over je nieuwe telefoon is gereden. Ja, waarschijnlijk uit mijn broekzak gevallen. Ben ik overheen eens Vond dat ik het in de gaten had? 369 euro, nieuw mobieltje. 538 betaalt jouw rekening. Super, dankjewel. Hier, hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening in via 538.nl. En luister vanaf maandag 19 januari naar Radio 538. Hier met je rekening. Hey, lekker.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 Quantum. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus 538. Dennis Ruijer. Het is half 12 richting die vrijdaglunch. En de lekkere kroketjes jongens. Heerlijk met Ed Sheeran. 5, 3, hey baby, get your groove on with the master blaster. Dennis Ruijer. Making the coffee in the morning. Bye.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 my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We Push and pull like a magnet But what my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bed bedsheets smell like you Every day discovering something brand new well, I'm in love with your body I'm in love with your body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 It like you something brand I'm in love with your body come on my baby come on in love with your body come on I'm in love with your body come on my baby come on I'm in love with your body something brand I'm 538 I'm yeah. Thuiswerkdag, hè, voor veel mensen. Mark Hopman die stuurt net een uh, bericht. Zit thuis achter de computer te genieten van uh, de werkdag in van 538. Lekker man. Je wil zelf je croquet maken in de airfryer. Olivia 10, meer niet. En een nieuwe ronde, 538 de Beroepenjacht. De 538 Beroepenjacht. De 538 Beroepenjacht. Een nieuwe ronde van de 50-jarige roepenjacht voor de vrijdag. En een nieuwe moedige kandidaat, een strijder, zijn woonplaats Vlaardingen, Onderweg naar Utrecht, naar een datacenter. De naam Maurice. Maurice, goedemorgen. Goeie, goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je doen in het datacenter? Ja, ik uh, moet even wat spullen overhalen die daar nog staan voor in een ander datacenter. Oké. Okay. Dus uh, een beetje logistiek nu, op dit ja, moment. Je klinkt als een echte it er. <Gelach> nee, ik ben geen, geen IT'er. Ik, ik ben een elektricien. Elektricien, <laughs> in een, in een mooi. Nou, hij komt ja. een beetje in de buurt. Heel goed. Ja, zeker. Ja, yeah. ja. Maurice, hij kent de Nen 1010 uit zijn hoofd. Hij speelt mee met de beroepenjacht. Ben je er klaar voor? Ja, kom maar op. Mooi. Uh, drie vragen, je weet het, hè. Die mag je stellen aan de Mystery-medewerker op dit moment 150 euro in kast. De eerste vraag. Vraag 1. Ja, een vragen. Zit je ook in de IT, Mystery? Uh, Mystery-medewerker, zit je ook in de IT? Nee. No. Uh, het antwoord is nee van de mystery-medewerker. De tweede vraag. Vraag nummer twee. Uh, zit je in het wereldje van het beleggen? Mystery-medewerker, zit u in de wereld van beleggen? Nee. Nee, ze zit niet in de wereld van, uh, van beleggen. Nou, dan rest ons nog één vraag. De derde vraag. Kom maar door. Doe je dan veel met camera's? Dus even kijken wat ze daarop beantwoord, hoor. Doe je veel met camera's? Ja, ja ze doet veel met camera's. Ja, goed, nou goed, ja, en dan mag je nu dan het antwoord gaan proberen te raden, man. Uh, Maurice, wat denk je? Wat zoeken dat we? Ik, ik Een internationale vlogger. Jij denkt een internationale vlogger. We gaan eens even kijken, is dit het antwoord? Een internationale vlogger voor 150 euro. Nee. Nee! Ja. nee. Ah. Nou, nou... Ja. Ik vond wel dat je lekker in de richting ging vragen. Ja, succes voor de volgende. Ja, precies. 50 euro erbij in de pot. En zo meteen na 12 uur is het 200 euro in kas voor de beroepenjacht. Dankjewel Maurice. Ik wens je een mooi weekend, man. Dankjewel 538. Goedjes. Later, Later, man. Hoi, goedjes. 538. Dance Smash. Classic. En er moet ook gedanst worden, want het is vrijdagmorgen richting een splinternieuw weekend. De Dance Smash Classic van vandaag voor vrijdag is Armin van Buren. En die grote hit die je had met deze rework van de hit van Raccoon. Nu op 538. Love you more. Je werkdag voor de vrijdag. Kwartiertje te gaan tot uh, het bitter garnituur. Lekker hoor, kwart voor twaalf. En op de radio. Eerst wilde die hem Semtex noemen, maar dat klopt toch niet zo lekker deze hit. Het is uh, Tario Cruise Control zelf. Dynamite op I came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 I don't know who else. thing i love about me is you thing i love about me 538 werkdag. Ik luister gezellig de hele dag. Lekker op kantoor 538. Radio 538. You are my fire, the one